Zes uur. Dit is Radio 1, de Tim Overdick. De nieuwe nationale schaatshal maakt heel veel los, zo meer. En ook in het NWS Radio 1 journaal problemen met een computersysteem bij de politie. Dat hoorde van wegens in het nws journaal Inderdaad, opnieuw lijkt een ICT-project bij de politie mislukt. Een nieuw computersysteem van de politieacademie blijkt niet te werken. Bronnen melden de NOS dat de academie ervan af wil. Het systeem is ontwikkeld door Capgemini er is al ruim 9 miljoen euro in gestoken. Het is niet uitgesloten dat de politieacademie de hele investering kwijt is. De lichamen die zondag bij Kooten zijn gevonden zijn inderdaad van de vermiste broers Ruben en Julian. Dat is gebleken uit DNA-onderzoek.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 En er komt definitief geen stille tocht. Volgens de gemeente Zeist wil de familie liever... dat mensen zondagavond tussen 7 en 8 een kaarsje voor hun raam branden. Minister Ascher heeft niet de indruk dat in een deel van de Haagse Schilderswijk... religieuze normen aan anderen worden opgelegd. Hij zegt dit op basis van zijn bezoek aan de wijk. Ascher ging te nemen in de Schilderswijk na berichtgeving in Dagblad Trouw. De krant schreef dat een deel van de Schilderswijk zich ontwikkelt... tot een enclave van orthodoxe moslims als je ging met een wijkagent naar een deel van de wijk... dat bekend staat als de Vergeten Driehoek. Volgens hem is dat een diverse buurt in een moeilijke wijk... met veel moslims onder de bevolking. Hij noemt het ook een harde wijk die ook overlast en criminaliteit kent. Ook PVV-leider Wilders was vandaag in de Schilderswijk. Hij heeft een gesprek gehad met de politie en ging kort de wijk in. De schaatsbond KNSB heeft een besluit over de nieuwe topsporttrainingsaccommodatie uitgesteld. uitgesteld. Reden is de publiciteit die is ontstaan na het uitlekken van de keuze voor Almere... door de voorbereidingscommissies van de KNSB en NOC NSF. Naast Almere zijn Zoetermeer en herenveen in de race. De uiteindelijke beslissing valt nu begin juni. Almere is verbaasd over het uitstel. Het consortium in Zoetermeer noemt het proces onzorgvuldig, ondoorzichtig en amateuristisch. Het officiële dodental na de verwoestende tornado in Oklahoma is naar beneden bijgesteld. Er wordt nu melding gemaakt van 24 doden. Eerst werd nog het getal 51 genoemd. Bij het tellen van de slachtoffers zijn fouten gemaakt. De tornado bereikte een zeldzame windkracht van meer dan 300 en plaatselijk zelfs tegen de 400 kilometer per uur. In het gebied worden later vandaag nieuwe tornado's verwacht. Schrijver Gerbrand Bakker heeft een belangrijke Britse literatuurprijs gewonnen voor zijn roman De Omweg uit 2010. Hij kreeg de Foreign Fiction Prize van de krant The Independent. De schrijver won eerder al prijzen met zijn onlangs verfilmde debuut Boven is het Stil. Bakker is blij met de prijs. Omdat het sowieso voor een, niet alleen voor een Nederlander, maar eigenlijk voor alle buitenlandse schrijvers... ongelooflijk moeilijk is om door te dringen in dat Engelstalige literatuurbastion... En als je dan zo'n prijs uh, wint, ja, dan, dat betekent gewoon heel veel. Aan de Britse prijs is een bedrag verbonden van bijna 12.000 euro. Ajax heeft het contract met Frank de Boer opengebroken. Het contract liep tot medio 2014, maar de directie van Ajax en de trainer zijn het mondeling eens geworden over een verlenging tot juni 2017. Frank de Boer leidt Ajax sinds december 2010 en werd drie keer op rij kampioen. Het weer vanavond en vannacht van het westen uit droog. Minimum temperatuur rond 7 graden. Morgen stevige noordwestenwind, kracht 7 in het Waddengebied. Dan valt er een enkele bui, in de loop van de dag ook wat zon. Het wordt morgen zo'n 12 graden. Een moeizame avondspits bijna het zwaan. Wordt het beter of wordt het erger? Nou, het, het wordt langzamerhand iets beter, maar met nadruk op langzaam. Want onder invloed van regen en aanrijding is het gewoon een hele drukke avondspits geworden. En de problemen in Limburg zijn het opvallendst, Want de A2 van Eindhoven naar Maastricht blijft nog de hele dag dicht bij Born door een gekantelde vrachtwagen. Fieden rijden vanaf Sint-Joost over acht kilometer. De andere kant op, naar het noorden, is één rijstrook open... vanwege dat ongeluk, en dat veroorzaakt zes kilometer fieden. En als bij elkaar heeft het een verkeersinfarct veroorzaakt... op de omrijroutes, de lokale wegen... want daar zijn de vertragingen eigenlijk nog groter. De wegen tussen Sittard en Geleen staan compleet vast. Dus omrijden is wel het devies, maar niet via die lokale wegen. Dat kan het beste via België of via Duitsland. Elders op de A12 van Utrecht naar Arnhem is het opvallend druk. Er staat voor de afrit Oosterbeek 8 kilometer file En verderop richting Duitsland voor 7 naar 10 kilometer. De politieacademie en de problemen met de computer. Over twee minuten. Tot zo. Alles klinkt mooier in het concertgebouw. Ook Britten's Spring Symphony op 3 juni. Klassiek op zijn Brits.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 De bank Anonu. Het NOS Radio 1-journaal met Tim Overdijk. 7 over 6, goedenavond. De Ice Dome in Almere wordt het schaatspaleis van Nederland. Rintje Ritsma heeft wel een idee waar het fout is gegaan voor Tialf, de huidige schaatstempel. Friesland zelf en de gemeente Heerenveen en sportstad Heerenveen, ja, die hebben daar wel uh, grote fouten gemaakt. Daar denken bestuurderen in Rintjes eigen Friesland heel anders over. Zij leggen zich nog nergens bij neer. We beginnen met de problemen bij de politieacademie. Je hoorde het opnieuw. Vorige maand een vertrouwenscrisis. Bestuursvoorzitter van Daal moest aftreden. En nu een computersysteem. Een spiksplinternieuw systeem dat niet werkt. Een miljoenenstrop, Zo blijkt uit vertrouwelijke documenten in handen van de NOS. Verslaggever Martijn van der Wiel. Eén computersysteem dat alles kan: de administratie, personeelszaken en het volgen van de leerlingen van inschrijving tot diploma. Er wordt al sinds 2008 over gepraat en er werd drie jaar lang aan gewerkt. Anderhalf jaar geleden had het moeten draaien, maar er zijn voortdurend problemen. Sommige functies werken niet en de software komt nog steeds niet door de test. De termijnen worden niet gehaald. En uiteindelijk ontbindt de politieacademie een maand geleden het contract. Het nieuwe computersysteem wordt een debakel. En wat er bij de politieacademie gebeurt, staat niet op zichzelf. Al eerder werden andere ICT-projecten bij de overheid een fiasco. ICT-drama bij UWV. Het ministerie van Justitie heeft de bouw van een nieuw software-systeem stopgezet. De kosten voor dit mislukte project, 12 miljoen. Het zoveelste... ICT-drama bij de overheid. Over ICT-drama bij waterschappen. Het lijkt erop dat 25 miljoen euro via het afvoerputje het riool... In gaat. Dat is nog maar het topje van de ijsberg. Jaarlijks verspeelt de overheid miljarden aan mislukte ICT-projecten. En het drama is compleet. Inmiddels zijn de politieacademie en softwareproducent Capgemini... in een moddergevecht beland over de schuldvraag. Volgens Capgemini heeft de politieacademie niet voldoende mensen ingezet... en is er vertraging ontstaan omdat er tussentijds... nieuwe functies aan het systeem zijn toegevoegd. Volgens interne bronnen bij de politieacademie zou de Raad van Toezicht al langer van de problemen geweten hebben, maar zou hij niet of onvoldoende hebben ingegrepen. De hoogst verantwoordelijke, oud-generaal Van Baal, is ondertussen afgetreden vanwege andere problemen bij de academie. De onrust over de reorganisatie, het niveau van het onderwijs en financiële problemen. Hoe het met de software afloopt is nog niet duidelijk. Het is in ieder geval een grote financiële stop. Er is al bijna 9 miljoen uitgegeven aan dit mislukte systeem. En een nieuw systeem kost ook miljoenen. Het nieuws van Matthijs van der Wiel. Voor een eerste reactie bellen we met Gerrit van der Kamp, voorzitter van de politievakbond ANCP. Goeie avond. Goedenavond. Was u op de hoogte van deze problemen bij de Politieacademie? Hij wist al wel dat rondom dit systeem al een tijd discussie was. en dat het bij voortduring niet opleverde wat het moest zijn. En de vraag is of dat niet veel te lang heeft doorgeduurd. waardoor dit nu uiteindelijk toch mislukt met al deze problemen van dien. Had al eerder de stekker eruit getrokken moeten worden? Nou, in ieder geval had uh, wel duidelijker moeten zijn wanneer de streep getrokken moest zijn. En we zijn nu zoveel miljoen verder en we hebben nog geen systeem wat werkt. en Het gaat wel om gemeenschapsgeld en dat moet goed besteed worden. En uh, ja, de verantwoordelijken hebben dit uh, heel erg laten aanduren. Ja, 9 miljoen euro is dus geïnvesteerd. Niemand heeft ingegrepen om verder falen te voorkomen. Bij wie ligt de schuld volgens u? Nou ja, in uh, de opnames was al het een en ander te horen. Kijk, strikt formeel uh, ligt het natuurlijk bij het college van bestuur met de voorzitter die dit uh, traject getrokken heeft. Uh, en ook de Raad van Toezicht heeft natuurlijk een belangrijke verantwoordelijkheid. Want juist omdat het meerjarig is, horen die goed te kijken wat er gebeurt. En op een gegeven moment ook kritisch te zijn en te zeggen... ja, uh, maar we gaan wel ergens de streep trekken. Dan wel tegen kap geen niet te zeggen dat zij uh, in gebreken blijven. Ja, is dit het uh, resultaat van de oplossing na een vertrouwenscrisis bij de politieacademie? Nou ja, er speelden natuurlijk heel veel zaken. En natuurlijk speelde NOAS uh, op de achtergrond uh, absoluut een rol. Uh, maar dat was niet doorslaggevend. Dit was een van de problemen die hier lag... Ja, want er zijn nog veel meer problemen bij de politieacademie. Een vertrouwenscrisis van de afgelopen jaren die inderdaad tot het vertrek van wat mensen heeft geleid. Ja, en het heeft ook geleid tot ingrijpen uiteindelijk door de minister. En uh, er zit nu een, een nieuwe collegevoorzitter. En ja die pakt dit natuurlijk wel uh, meteen aan om te zorgen dat uh, hier nu duidelijkheid over komt. Uh, maar het is natuurlijk ook zo dat dit al lang sleept en dat er dus verantwoordelijken zijn die uh, ja, dit hebben goed gevonden. Ja, goed dan ook. Geen werkend systeem voor de politieacademie. 9 miljoen euro uh, lichter. Wat betekent dit voor de kwaliteit van de opleiding op de politieacademie? Nou ja, de, de, de opleiding um, wordt in die zin niet direct geraakt, maar wel het proces daaromheen. Dus uh, van planning, uh, met examens, uh, met met planning van lessen, de examinering, de diploma's. En alles had door dit systeem moeten worden opgelost. En dat doet het dus niet. En dat betekent dus dat de investering die daar gedaan is... nu weer uh, ja, via de normale weg moet... met uh, hulp van uh, collega's die dat nu allemaal weer handmatig gaan doen. Dat was natuurlijk helemaal de bedoeling niet. Dus uh, de kostenpost van het systeem is één... Uh, maar de werkzaamheden die er nu extra bij komen is twee. En die kostenpost zit uh, wat ons betreft hier nog niet in. Let er vertrouwen in dat het goed komt... Op niet al te lange termijn? Nou, laten we eerst nou eens analyseren wat er nog precies wel en niet werkt. Um, maar dat duidelijk is dat hier nu de stekker uitgegaan is. Dat maakt wel dat er kennelijk bij de nieuwe verantwoordelijke geen fiducije meer was, dat dit goed zou komen. Gerrit van den Kamp, voorzitter van de politievakbond ACP. Dank u wel. En we hebben natuurlijk gebeld met Kap Gemini. Het bedrijf meldt dat ze nooit in het openbaar commentaar geeft op klanten. En ook in dit geval zullen ze dat niet doen. De beslissing voor de voorlopige locatie van een nieuwe schaatshal in Nederland is met een week uitgesteld. De provincie Friesland gaf vanmiddag tijdens een persconferentie al aan in beroep te zullen gaan, mocht Thialf uiteindelijk niet worden gekozen. In Leeuwarden, Roel Pauw, onze verslaggever Roel, zegt de andere kanshebbers hebben ook van zich laten horen. Hoe denkt Almere over dit uitstel? Nee, ze zijn verbaasd. Verbaasd dat het zo is gelopen, en ze hopen niet dat het feit dat de plannen nu zijn uitgelekt en iedereen daar inmiddels een mening over heeft, uh, het verloop van de procedure gaat beïnvloeden. Hè? Want je hebt het vast gezien vandaag: uh, er is ontzettend veel druk te ontstaan naar aanleiding van de keuze van de Schaatsbond voor Almere. Uh, misschien een beetje overdreven om het zo te zeggen, maar heel wat mensen in Friesland uh, staan op hun kop. Er is crisisberaad geweest op het provinciehuis. Uh, er zijn inmiddels petities op internet. Uh, op dit moment hebben al meer dan 7000 mensen... Ik heb net nog even gecheckt via Facebook laten weten... dat Tijalf de enige echte schaatstempel is in Nederland... en dat hij dat ook vooral moet blijven. Nou, misschien kun je het zo zeggen dat zoals de Friesen zijn geschrokken... dat ze deze slag dreigden te verliezen. Helemaal tegen de verwachting in. Zo is de KNSB, de schaatsbond, misschien wel weer heel erg geschrokken... van de massale steun voor Herenveen En hebben ze gedacht dat ze daar toch iets mee zouden moeten doen. Nou, in Almere vinden ze dat niet leuk. Maar ze zijn nog wel vol vertrouwen dat hun positie veilig is. Omdat ze Herenveen eh, in de beoordeling van eh, die commissie... met een royaal verschil van punten achter zich hebben gelaten. Dus jammer, vervelend, maar eh, van uitstel zal als het aan Almere ligt, uh, geen afstel komen. Ja, en er is nog een derde kandidaat... waar we eigenlijk nog nauwelijks iets van hebben gehoord. Zoetermeer, hoe is daar gereageerd? Nou, ja, in Zoetermeer zijn ze iets minder uh, diplomatiek. Daar vegen ze de vloer aan met... Uh... De manier waarop het is gegaan. Onzorgvuldig, ondoorzichtig, amateuristisch. Dat zijn de woorden die je dan hoort als het gaat om de procedure. Maar ze hebben ook uh, kritiek op de inhoud van de keuze van de KNSB. Want die zou naar hun oordeel zijn gekenmerkt door onevenwichtige weging van de criteria. Uh, dus uh, Zoetermeer is boos en uh, teleurgesteld. De drie kandidaten. De strijd is nog in volle gang. Roel Pauw vanuit Leeuwarden. Dank wel. Bijna Zwaan, hoe staat het met die files in Nederland? Nou, niet best, want het is een ontzettend drukke avondspits geworden. Door de regen die vooral in het midden en zuiden valt. Ja, en in Limburg, de afgesloten A2. Want die ligt er tot middernacht uit naar het zuiden bij Geleen door een gekantelde vrachtwagen. En dat merken ze daar wel degelijk. Naar het zuiden staat nog steeds 8 kilometer stil tot aan Born. En daar is de weg dus dicht. Ja, en eh, iedereen probeert om te rijden via de N276. Maar ja, dat heeft tot gevolg dat daar de langste file van het moment staat. Van Maasbracht naar Brunsum. Ja, daar staat tussen Maasbracht en Geleen maar liefst 13 kilometer. En dat zat echt stil. Dus het verkeer naar het zuiden kan het beste omrijden via België of via Duitsland. We blijven bij de Nederlandse wegen. Rijscholen, er zijn er te veel En bij sommigen is de kwaliteit twijfelachtig. Daar moet verandering in komen, vindt de Tweede Kamer. Debatteert erover. Josephine Trehi is al de hele middag op zoek bij, bezoek bij rijscholen. En als het goed is zit je nu in een reissimulator. Heb je daar al veel fouten gemaakt, Josephine? Het is verschrikkelijk, dit ding. <laughs> Waarom? Het is echt, ja... Ja, nou ja, ik heb. Oh ja, je wordt er zo misselijk van. Het is een soort nepauto waar ik dan in zit. En dan van die computerschermen links, voor en rechts. Dus ramen, zeg maar. En ik rijd door woonwijken. Nu door een parkje of langs een parkje. Maar het is echt. Ik, ja, ik heb een aanleg, denk ik, om waagziek te worden. Maar dit is echt uh, niet goed voor mij. Aan de andere kant, had ik dit gehad toen ik twintig was geweest, dan had ik misschien niet vijf keer examen hoeven doen. Dus. In ieder geval. Kijk, zo maak je nog eens wat mee. Lekker wel bij Maar hier op in mijn autootje... Ja, oh, het is echt... Tom Huiskens van de Boge, Bovag. Hi. Hallo. Voel je je veilig bij mij? In de auto? Ja. Ik ben blij dat het een simulator is, ja. Je rijdt veel te hard, zegt hij. Dit gaat niet goed. We gaan even rustig hier eventjes stoppen. Zo. Um, we hebben het over die rijscholen. Vanmiddag de Tweede Kamer heeft het erover gehad. Jij hebt net even met je collega gesproken die erbij was. Wat zei hij? Nou, het is zo dat de minister heeft gezegd, en dat heeft ze ook al eens eerder gezegd... dat de regulering van de branche, dat dat aan de branche zelf moet worden overgelaten... en ook het instellen van een klachtenmeldpunt. Dat is een beetje lastig, want het overgrote deel van de branche... van het aantal rijscholen in elk geval, is niet gereguleerd... is niet aangesloten bij een branchevereniging. Dus jullie kunnen er niks aan doen, bedoel je? Nou, wij kunnen optreden tegen duizend rijscholen die lid zijn van de BOVAG. Die wel meer dan de helft van alle examens vertegenwoordigen. Maar dan blijven we nog met die andere helft zitten die de boel op dit moment verziekt. Wat is er erg aan dat er zoveel rijscholen bijkomen? Dat zou ook wel goed kunnen zijn voor de marktwering. Die rijles zijn superduur. duur. Nou, een, een, rijles, een goede rijles heeft een bepaalde prijs, dat klopt. Um, wat je nu ziet is dat er de afgelopen jaren heel veel... Uh, zogenaamde ondernemers bij zijn gekomen... die een rijschool zijn begonnen. Die wordt geen enkel strobreed in de weg uh, gelegd. Uh, die hebben geen toezicht. Uh, bij de bovag gebeurt dat uiteraard wel... Er uh, is geen toezicht op die reisgewoonten. Die hebben ook geen kaars gegeten van de ondernemerschap. Ze gaan... Wat gaat er mis dan? Nou, ze komen alweer, ze gaan net zo snel als dat ze uh, komen. En ze zijn vaak niet op de hoogte, uh, bewust of onbewust, dat ze ook nog bepaalde wettelijke verplichtingen hebben. Belastingen, premies, et cetera, die moeten worden afgedragen. Er wordt uh, gesteund met allerlei acties, terwijl ze dat qua ondernemerschap helemaal niet kunnen dragen. En daar worden consumenten dan weer de dupe van. Omdat ze failliet gaan en dan geen examens meer kunnen aanbieden? Failliet gaan of met de Noorderzon zijn vertrokken. Die mensen hebben daar gewoon geen kaas van gegeten. Maar wat is dan een oplossing als er vanuit Den Haag niks gedaan wordt? Nou, wat je nu ziet is dat de SP en de P van de A oproepen tot uh, zwaardere sancties... wanneer iemand uh, meerdere malen de boel flest. Nou, vergunningen intrekken. Vergunningen intrekken. Nou, een vergunningsstelsel heb je niet echt in de rijscholenbranche. Uh, maar uh, wel een registratie bij het CBR. Uh, dat, dat kan. Wij pleiten er ook voor, zwaardere sancties opleggen. Maar tegelijkertijd willen wij ook dat er meer controle aan de poort uh, dus uh, als jij een rijschool wil beginnen, dan moet je eerst aantonen dat jij een aantal jaren ervaring hebt als rijinstructeur. En dan getoetst moet worden op ondernemersvaardigheden. Oké, okay, en op die manier kan je dan een beetje een selectie doen? Nou, dat gebeurt in Duitsland op die manier al. En in de taxibranche zie je het ook. Daar is eerst de markt losgelaten, daar zijn ze van teruggekomen. Er is nu een duidelijke scheiding tussen het besturen van een taxi en... Het bestieren van een bedrijf. En laten we wel wezen, het is wat anders in de rijscholenbranche dan een, ritje, een taxiritje van A naar B. Je hebt te maken met jonge bestuurders. Je hebt te maken met relatief veel geld dat erin omgaat. En je hebt het over verkeersveiligheid. Heb je nog een goede tip om af te sluiten voor mensen die denken... of die rijlessen zoeken of die hun kinderen op rijlessen willen doen? Waar moet je op letten? Nou, het allerbelangrijkste is eigenlijk, en dat geldt voor, uh, voor elk bedrijf... het allerbelangrijkste is, vraag gewoon rond bij vrienden, familie... of kijk op internet, wat zijn de beoordelingen van andere mensen over zo'n rijschool? Goed, nou, ik ga nog even een klein stukje doorrijden, Tim. Tot het niet al te erg wordt. Ik moet nu stoppen, stopbord. Nou... Ik, ik ben hier ook niet goed in, het is verschrikkelijk. Tim, tot morgen. Uh, goede truisreis, niet verdwalen. Morgen reist premier Rutte naar Brussel voor een speciale Europese top... over fiscale fraude in belastingontwijking. Europa loopt jaarlijks duizend miljard euro mis... door controversiële fiscale regelingen. En ons land is een van de grote boosdoeners... vindt GroenLinks-Europarlementariër Bas Eikhout. Hij wil een eind maken aan de Nederlandse postbusfirma's... waarmee multinationals de fiscus te slim af zijn. Maar VVD'er Hans van Balen vindt die postbus BV... PV is juist goed voor de economie. Uh, er zijn rulings. Dat betekent dat de Belastingdienst met een bedrijf een afspraak maakt. Waarbij bijvoorbeeld een bedrijf een aantal jaar geen of minder belasting betaalt. Je hebt brievenbusfirma's. We hebben een goed vestigingsklimaat. De Belastingdienst speelt daarop in op behoefte van bedrijven die zich in Nederland willen vestigen. Het is goed voor onze economie. Dat moeten we zo houden. U zegt dus Nederland is geen belastingparadijs? Nee. GroenLinks, Balzijkhout. Nederland is wel een belastingparadijs. omdat ze dus al deze constructies via Nederland laten lopen. Dus Nederland is eigenlijk een draaischijf van belastingafspraken. Dat zijn die rulings. waarin dus je gewoon als bedrijf met een belastingdienst. eigenlijk gaat afspreken wat het precieze niveau wordt. Het zou interessant zijn als individu. zou ik graag ook met de belastingdienst willen onderhandelen. wat mijn niveau maar wordt. Is maar dat is allemaal, kan ik niet dat doen, dat is volstrekt legaal. Nederland ja. heeft het recht. Dat u, uh, Hans van Balen, dat is legaal. Ik zeg niet dat het, ik ja, zeg ja, dat niet is dat het illegaal is. Dus ik een zeg... goed om bedrijven binnen Nederland te krijgen... om internationaal je bedrijfscontact te onderhouden. Dus dat moet je niet gaan opgeven. U heeft daar wel problemen mee, Bas Eickhout. Waarom dan? Ik heb er vooral problemen mee... omdat er heel veel landen hierdoor belastinginkomsten mislopen. Landen concurreren elkaar op dat vennootschapsbelastingniveau. Ze willen bedrijven naar zich toe halen. Zijn we allemaal minder inkomsten door... want het is een lasting, lage belastingtarief... wat vervolgens weer aan de uitgavenkant moet worden gecorrigeerd. De VVD vindt dat je ook belastingen... Mag concurreren. Maar Zet... wie profiteert daarvan? Dat is de kern. Dat zijn de bedrijven, dat bedrijven zijn de multinationals, de rijkeren. Dat zijn de grote multinationals. Die profiteren daarvan. En vervolgens de inkomsten die je misloopt, moeten zeg maar, alle individuen in een land voor opdraaien. Dus het is een ongelooflijk onrechtvaardige manier van concurrentie, want de rijken profiteren ervan. En wij als belastingbetaler moeten daar allemaal voor dokken. Dat moet wereldwijd aangepakt worden, maar Europa kan de stap zetten. Je kunt wel degelijk fouten aanpakken. Dat moet je zeker doen. Dat kun je ook in de Europese Unie doen. Je kunt landen die nu nog een bankgein hebben onder druk zetten. Dat heeft ook geholpen om het bankgeheim terug te dringen. Uh, maar ik vind legale brievenbusfirma's uh, lage belastingtarieven is echt aan de landen zelf. Hans Land van Balen, uw partijgenoot Rutte uh, gaat zo onderhandelen bij die ja, top? Ik, ik heb hem gesproken en hij zal zich opstellen voor eigen beslissingen van Nederland ten aanzien van belastingkwesties. Het is aan Nederland om keuzes te maken wat te doen en niet te doen. En dat is geen rol voor Brussel. En Zoals u het ziet, Bas uit uw rechtvaardig model. Het onderwerp staat nu eindelijk op de agenda. Wij roepen het al aantal jaar. Het staat nu wel eindelijk op de agenda. Maar wat je toch ziet, is dat een aantal landen uiteindelijk die eigen constructies zo heilig vinden... dat echt de crisis nog dieper moet worden voordat die stappen ingezet gaan worden. En ik voorspel, de druk die nu op Zuid-Europa ligt, zal steeds meer verschuiven naar landen als Nederland om dit soort constructies op te geven. Ze zijn nu niet illegaal, maar zoals we altijd weten... in de toekomst gaan we zaken veranderen die we nu nog misschien allemaal legaal vinden... maar waarvan we later over tien jaar zeggen, wat was dat, een absurde regeling. U hoorde het debat vandaag in Straatsburg... onder leiding van correspondent Tijn Sardé. Morgen dus die speciale top over belastingen En die vindt plaats in Brussel. We gaan naar Parijs. In een vol Notre-Dame heeft een Fransman zich vanmiddag door het hoofd geschoten. Ron Linker, onze correspondent, wat is er gebeurd? Het gaat zo te zien om zelfmoord. Rond vier uur is een man in het voorportaal of vlak voor de Dame gekomen. Hij heeft daar een pistool getrokken en zichzelf inderdaad door het hoofd geschoten. Een man van in de 70. Iedereen daar in de buurt en de Dame zelf. Dat, dat is inmiddels onmiddellijk geëvacueerd. Men probeert nu te achterhalen wat er de motieven zijn geweest van die man. Bekend is dat hij een aantal brieven op zak had en dat het een schrijver zou zijn, een essayist. En dus wat zou dan het motief kunnen zijn? Is daar wat duidelijkheid over? Ja, er circuleert een, een naam in de Franse media en als je die naam uh, bekijkt dan zie je dat uh, het gaat om een, een man die in rechtsextremistische kringen bekend is. Hij heeft een aantal manifesten geschreven tegen het homohuwelijk. Het homohuwelijk is hier in Frankrijk een heikel punt geweest de afgelopen maanden, dat weet je. Uh, maar afgelopen weekend heeft president Hollande... dan eindelijk de wet die homohuwelijk legaal maakt in Frankrijk... die heeft hij ondertekend. Dus het is wettig geworden. Uh, vanavond zou er een groot feest zijn op uh, Place Plas La Bastille... om dat te vieren. En wellicht heeft deze man gedacht dat uh, dat het moment was... waarop hij deze daad moet plegen. Het is natuurlijk een verschrikkelijke daad. Uh, zeker omdat daar uh, toeristen waren. Uh, de Notre Dame is een van de bekendste plekken in, in Parijs. Die bezochten door heel veel toeristen jaarlijks. En op dat moment zo'n daad stellen... Dat is natuurlijk verschrikkelijk. Want het is een politieke actie. Die conclusie mag je wat trekken? Ja, dat, dat, dat is wat ik concludeer op basis wat Franse media uh, melden. Ze hebben de naam uh, bekendgemaakt in Franse media... maar die is nog niet bevestigd door de politie. Uh, maar als je die naam bekijkt, dan kom je uit bij die, die, die brieven. Uh, aan de andere kant, uh, je moet ook niet vergissen... dat het uh, misschien wel te maken heeft met een andere zelfmoord... hier in de stad, uh, nog niet zo lang geleden op een kleuterschool... waar ook een man zichzelf door het hoofd geschoten heeft... bij de ingang van... Uh, van die school. Misschien heeft het daar iets mee te maken... maar de, de, de Franse media wijzen voorlopig in de richting van zelfmoord... als protest tegen de invoering van het homo -hul. En onmiddellijk de ontruiming van de Notre-Dame... daar in het centrum van Parijs. Wat, tot wat voor taferelen leidde dat, Ron? Nou, dat is uh, naar verluid vrij, vrij rustig verlopen allemaal... maar de Notre-Dame viert dit jaar het 850-jarig bestaan. Hè. Je kunt je herinneren dat een paar maanden geleden daar... Klokken werden geïntroduceerd, ook een Nederlandse klok is daar toen uh, in de toren opgehangen. Uh, dat is allemaal bedoeld om te vieren dat 850 jaar geleden men begonnen is aan de bouw van de Notre Dame. Uh, er zijn door het hele jaar heen festiviteiten gepland. Maar je kunt je voorstellen dat uh, de gebeurtenissen van deze middag die festiviteiten vanaf nu behoorlijk gaan overschaduwen. Een naar het zeggen dat aanzien politieke zelfmoord in het centrum van Parijs. Ron Linker, en daarmee komen we bij het eind van dit NRS Radio 1-journaal. Op deze zender gaat gewoon verder Joost Eerbans in Capelle. Absoluut. Met de avondspits. Dat, dat... Goeie avond, Joost. Zeker, Tim. Goedenavond uh, vanuit Capelle aan de IJssel. Ja, in een andere stad in dit land uh, was het druk vandaag. Wilders in Asscher waren er en vele anderen. Dan heb ik het over Den Haag en over de Schilderswijk. Allemaal op bezoek, want er is wat aan de hand. Volgens het genuanceerde dagblad Trouw... ontwikkelt zich daar een sharia-driehoek van uiterst conservatieve moslims... die het de lakens uitdelen en een mini-sharia zouden invoeren. En wie dat stuk nou uit Trouw goed leest, Tim... die kan toch niet anders dan tot de conclusie komen... de overheid kijkt ervan weg. De boeken van Paul Scheffer worden zeg maar slecht gelezen in Den Haag. En daar ben ik een beetje somber over. Ik heb mijn stelling als volgt gelanceerd. We verkwanselen onze westerse waarden... En om te beginnen in de Haagse Schilderswijk. Ik heb in de show Leon de Winter, die zelfs een commentaar geven. en ook het Haagse D66-raadslid Rachid Guarnoui is er. En die heeft ook door die wijk gelopen vanmiddag. Het was er inderdaad druk. Bel mij onmiddellijk met uw reactie 0800-1121-081121. Of doe het via hashtag eens, hashtag oneens. Dan zit u ook in de show. Het tempo gaat omhoog. We zijn er met avondspits, direct naar nieuws, weer en verkeer. Graag tot zo.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 Dit is actuele kennis op een app. Kennis voor ondernemers binnen handbereik. Download nu de Rabo-kennis-app. Samen sterker. Dat is het idee van coöperatief bankieren. Rabobank. Cinema. Beleef het filmfestival van Cannes op TV 5 500 met vele bekroonde films. Kijk vanavond om half zeven naar de Nederlands ondertitelde film Le Père de Mais enfants, Winnaar van de juryprijs in 2009. Meer info op tv 5 tv5monde.nl. Dit is Radio 1, het NOS-journaal. Minister Schultz gaat onderzoeken of rechtsinhalen op de snelweg mogelijk en wenselijk is. Ze reageert daarmee op een wens van de VVD. Die partij denkt dat rechtsinhalen een aantal voordelen oplevert. Het leidt tot een betere doorstroming, minder onverwachte manoeuvres... en het voorkomt bumperkleven, zo meent de VVD.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 ANB Verkeersinformatie. Het is een drukke avondspits door regen en ongelukken. En problemen in het zuiden zijn erg groot in Limburg op de A2... van Eindhoven naar Maastricht. Daar is de rijbaan nog steeds dicht tussen Borne en Urmond's door de gekantelde tankwagen. Het verkeer staat daar behoorlijk vast. Naar het zuiden tussen Sint-Joost en Born, 8 kilometer. En omrijders via lokale wegen komen ook in flinke files terecht. Dus het verkeer naar het zuiden kan beter eerder een andere route kiezen. Dat kan bijvoorbeeld vanaf Eindhoven via Venlo en Duitsland over de A67 en de Duitse A61 of de route via België naar het zuiden. Naar het noorden is de linkerrijstrook dicht bij Urmond voor opruimwerkzaamheden na het ongeluk aan de andere kant. Daar staat 7 kilometer file vanaf Maastricht Aken Airport. Ook daar is het niet aan te raden om om te rijden via lokale wegen. Elders lossen de files heel langzaam op. Het gaat moeizaam op de A12 richting het Oosten. Voor de afrit Oosterbeek 7 kilometer file en verderop bij Duiven 7. En de A13 van Den Haag naar Rotterdam, want daar strandde een kapotte auto... nabij de afrit Berkel en Rode Reis. File vanaf knoopend Ipenburg 8 kilometer, maar de weg is wel weer vrij. Dit is Radio 1, WNL, Avondspits, Joost Eerdmans... We verkwanselen onze westerse waarden. Ja, geen 50 tinten grijs, maar verbaal. Vuurwerk in de Eter, dit is Avondspits. Bel WNO, 0800 1121. Een hartelijk goedenavond. De punt van het zwaard wordt de buurt genoemd. Een deel van de Haagse Schilderswijk. Die zich heeft ontwikkeld tot een enclave van orthodoxe moslims... die hun regels op straat toepassen. Het eerste kalifaat in Nederland... Uitspraken uit het linksprogressieve dagblad Trouw. Niet echt de krant van populistisch rechts. Wilders vroeg vandaag op zijn bekende wijze aandacht... voor de islamisering van Nederland... en wordt prompt op Twitter met de dood bedreigd. Journalisten die zich in de wijk begeven... zijn bekogeld met knikkers. De angst regeert. Dus als raadsleden en minister Asscher vandaag ter plaatse... politiek correcte antwoorden hebben gekregen... dan zou dat ook heel goed daaraan kunnen liggen. Trouw sprak tientallen bewoners en in instanties... en het beeld is uitermate zorgwekkend. Moet Den Haag als verloren worden beschouwd? Moeten de grote steden als verloren worden beschouwd. Amsterdam ontwikkelt halal woningen en in Rotterdam wordt een gehele wijk voor Turken gebouwd. De politiek kijkt vooral weg. Niet zo vreemd, dat Wilders dus op dit moment leidt in bijna alle peilingen. Politiek wordt wakker en doe je huiswerk. We verkwanselen onze westerse waarden. Wel, Welkom bij Onderberg FM. Een half uurtje stellingmakerij heb ik ingeluid en ik wacht op je reactie. U kunt bellen 0800 1121 of hashtag eens, hashtag oneens op Twitter. Op tweede scherm komt binnen Hans Dame. Die zegt ik ben een fan van wijken en landen waar je op zondagochtend vers brood kunt krijgen. Iemand anders zegt meneer Van Rest eens, maar de mensen doen dat zelf. Ik heb mezelf nooit aangepast. Mens durft te leven. En Max Been is het oneens. Die zegt we moeten niet de schuld aan de buitenlanders geven. Um, zometeen Leon de Winter. Opiniemaker en denk met een duidelijke mening over deze stelling dat hij bij ons binnen zal komen zo meteen. Maar eerst ga ik naar de eerste bellen van vanavond, die zoals dit keer binnenkomt op lijn 2. Oscar uit Soetermeer, goedenavond. Hallo, goedenavond. Nou ja, ik mag het eigenlijk zeggen, want ik ben eigenlijk een bekeerde moslim. En, uh, een bekeerde moslim? Ik ben een. Ja. Bekeerd tot de islam of juist niet? Of bekeerd? Of? Omge ja, omgekeerd. Omgekeerd, oké. Okay. Ga door. Maar dat is, ik ben er eens, zeker weten. Maar dat verbaast mij ook niet, want ja, het wordt alles genegeerd toch in Nederland. Ja, u woont trouwens in Soetermeer, begrijp ik? Ja. En waar heeft u de ervaring uh, zelf op gedaan? Kijk, uh, hier in Zoetermeer is al uh, twee jaar bekend dat uh, jongens naar Syrië zijn gegaan. Ja. Ik heb zelf geprobeerd aangifte te doen en de politie wilde het niet opnemen. En ik heb ook bewijzen van, dus... En waar heeft u aangifte van gedaan, meneer? Waar heeft u aangifte van geprobeerd te doen? Die, ja, die, die jongens die naar Syrië gaan. Oké, okay. ja, heel goed. En wat de werd de daarmee gedaan? Het niet opnemen. Nee. De politie wilde het niet opnemen. En wat was daar de reden van? We hebben ze geen reden genoemd. Kijk aan. Dus een zij troef in Zoetermeer, wat dat betreft. Ja. Ja, maar hele Nederland verbaast mij ook niet wanneer, want uh, nee. weet u, wanneer in Nederland op Schiphol wordt heel makkelijk met vliegtuigen uit Kabul komt opium binnen, Kilo's, hè. Dus ik ben een soort nu klokkenluider eigenlijk. Ik, ja, ja. Dat ik dit, dit, dit, dit, het wordt gewoon genegeerd. Op Medellin. maar als je zegt. Het, het okay. was maar ook niet dat zulke dingen gebeuren. Maar we gaan ons even tot de stelling Alleeke. beperken, Oscar. Als je het goed vindt, dus dank voor, voor deze eerste aftrap. Want uh, het gaat niet over, over drugsimport. Het gaat vooral over de, stiet, de stand van zaken in onze, in onze wijken. Hoe vindt u dat dat gaat als u in de grote stad woont? Hoe ziet u dat veranderen? Wilde zei, ik herken mezelf niet meer in mijn eigen land. Daar kan ik me op zich alles bij voorstellen als je, als je daar rondloopt. De vraag is, hoe, in hoeverre zakt het af naar een, een niveau waarbij je zegt... is dit nog wel onze beschaving? Zijn het nog wel de westerse waarden? Nou, in de Schilderswijk... Blijkt het wel zo te zijn dat daar de orthodoxe moslims eh, de lakens uitdelen en daar ook met eigen regels op straat werken. Dat schijnt totaal nieuw te zijn voor de meeste politici al daar. Attention twittert mij eens, we verkwanselen onze waarden en we staan erbij en kijken ernaar. Velen zijn tegen, maar verzet wordt bestraft, zegt hij en Gaat Gering, twittert oneens. De westerse cultuur zoals die wordt verondersteld door Wilders, Eerdmans en de Winter bestaat al lang niet meer. Nou zometeen komt er een van die drie aan het woord, Leon de Winter. Maar eerst nog even naar Ralf uit het Eleur. goedenavond. Ja, goedavond Joost met Ralph uh, ik uh, Inderdaad, ik ben in Etteleur woning momenteel... maar ik ben aangenaard. Dat wil ik altijd even benadrukken. Ja. Dus ik ken de wijk. Ik ken de wijk van vroeger. Toen was het ook geen lekkere wijk om te komen. Ik kwam daar eigenlijk nooit. Maar toen voelde je je ook niet prettig. Maar het is nu al enigszins anders geworden, heb ik begrepen. En dat is, dat is voornamelijk doordat we in een samenleving horen te leven... waarin regels gelden die op iedereen gelijk van toepassing zijn. Ja. Daar gaat het dus aan ontbreken, de handhaving en het leven naar die regel. Dat, ik heb begrepen dat die fundamentalisten daar zeker niet van gediend zijn. Die gaan mm. daar dus ook niet naar leven. Maar dan zeg ik, de overheden, de plaatselijke, de lokale, de, ook de nationale overheid, die moet optreden. En daar gaat het dus ook vaak mis. En dat is de exacte reden dat het ook mis aan het gaan is. Ja. Het is gewoon, je wordt dus gewoon... Van overheidswegen in de steek gelaten. met, met die halfzachte excuses. Nou, meneer Asch, er is daar dus ook weer geweest. heb ik begrepen En dan weet je al dat het allemaal zo weinig niet is. Nee. Mevrouw Alzen, maar precies hetzelfde. Dat soort mensen, dat zijn eigenlijk de daders. En, en de precies. afgang van onze. Dat is het maar alles. Ben ja. Voor de duidelijkheid, er komen geen klachten van, van autochtone Nederlanders. want die, die zijn er gewoon daar niet meer. Daar kunnen we heel simpel nee, over doen. Het die komt dan die, die, die, die zitten nu in Itenburg. Die zijn allemaal. Nee, naar nou, de, uh, dus naar, Waar we het over hebben. We hebben het over maar, gematigde moslims die daar dus aanstoot tegen nemen, gelukkig nog. Maar anders is die wijk in handen van orthodoxen, kun je zeggen. Ja, maar die krijgen toch langzamerhand de overheid. En daar hebben die, die gematigde mensen ook last van. Dat, ja, dat, dat zie dat je ook, ook Ook in het teleur zie je dat verschijnsel. Ga maar eens in Nederland een plek zoeken waar je geen last meer hebt van deze situatie. Nee, ja. nou, maar nogmaals, ik zeg, de overheden die zijn hier verantwoordelijk voor. Die, die handhaven niet. Dat is de kern van alles. Oké. Okay. Ralf, we gaan naar Leon de Winter luisteren. Dus luister mee, zou ik zeggen. Vindt u dat ik overdrijf? Of zegt u nee, de segregatie is in die wijken in volle gang. Uh, integratie is heel ver te zoeken. Uh, u kunt het uh, meedoen. 0800 1121. Of geef je tweet een draai op hashtag eens of hashtag oneens. Ik zeg goedenavond, Leon de Winter. Goedenavond, Joost. Ja, Leon, mooi dat je er bent. Opiniemaker en schrijver van, uh, van veel boeken. Um, ja, Leon, even de, de, de openingsvraag: is dit nou uh, de weg met ons uh, politiek in, in kleur en, uh, en geluid? Um, nou ja, je ziet het hele verschijnsel in, uh, in, in West-Europa, overal uh, waar er verzorgingssamenlevingen zijn, verzorgingsstaten, die grote groepen niet-Westerse immigranten hebben toegelaten, krijg je dezelfde problemen. Met, met uh, dus wat dat betreft ja. is Nederland, Nederland niet uniek. Je ziet dat in Zweden, je ziet het in Noorwegen, je ziet het in Duitsland en Frankrijk. Ja, nou, nou kun je zeggen, de grote groepen moslims bij elkaar, nou dat is niet zo heel nieuw. Uh, kun je ook je afvragen hoe gaat dat met integratie enzovoort. Maar de vraag is nu, er, er komen gewoon eigen regels op straat wat, wat trouw beweert. En die hebben daar gronde nou ja, onderzoek naar Maar dat heeft... Ja, maar dat komt natuurlijk omdat wij vergeten zijn... toen we deze migranten toelieten... om heel duidelijk te maken dat ze in een heel andere cultuur terechtkwamen... met andere normen en waarden, andere omgangsvormen... andere verhoudingen tussen mannen en vrouwen... en dat er uh, enorme waarde werd gehecht aan burgerlijke discipline. Ja. Uh, het zijn natuurlijk migrantenstromen geweest... Die, uh, die ontstaan zijn in landen zonder burgerlijke samenleving. Dus niet gewind aan een stevige, redelijk neutrale, niet corrupte overheid... Integendeel, waar, waar, waar corruptie een rol speelt en waar het vooral ook gaat om de relaties die je hebt binnen de familie. De oog ja. moet wat regelen, de neef regelt wat en jij doet wat terug. Um, nou ja, voordat dat aangepast is, uh, gaat er heel veel tijd overheen. Voordat het überhaupt aangepast kan worden. Omdat we natuurlijk vanaf het begin met ja. onze cultureel relativistische ideeën ervan uit zijn gegaan dat alle culturen gelijkwaardig zijn. Precies. En en dat mag je niet hardop zeggen. En dat doe ik nu toch. Ik ben van mening dat uh, culturen niet gelijkwaardig nee, dat, zijn. Ze zijn anders. Ja. En je kunt ze allemaal een bepaalde waarde. een bepaald belang hechten. Maar ik vind uh, de westerse uh, rechtsstaat hè, verre te prefereren boven een tribale uh, samenleving... zoals we die uh, ja. uh, overal in het Midden-Oosten hebben. Nou, tien jaar geleden was een man die dat ook uh, zei... en die, die heeft het moeten afleggen, kun je zeggen... Uh, tegen het uh, pistool. Maar ik, ik hoop dat het jou bespaard blijft, uiteraard, Leon. Uh, maar wat je zegt is glashelder. Wat ik jou wil vragen... Kijk, dus we dachten dat de tijd, zou, de, de, de tijd overheen zou gaan... en zou de integratie vlotten, de, de, ja, de realiteit het is, is. Heel het uh, heel geks. Een paar maanden geleden uh, verscheen er een rapport... van het Sociaal-Cultureel Planbureau... Uh, dat heet Moslim in Nederland 2012... En daaruit blijkt dat, er, uh, dat, uh, dat de religiositeit onder een moslimgroepering in Nederland toeneemt. Ja. Dus terwijl wij ontkerkelijk, althans en met wij bedoel ik dan de niet-islamitische Nederlanders... Uh, zijn islamitische Nederlanders juist geloviger aan het worden. Ja. Dan gaan ze vaker naar de moskee en worden ze traditioneler. En dat is effect dat we niet hadden kunnen voorzien. voorzien. We hadden gedacht, de geboortecijfers zullen dalen... Uh, er zullen na enkele tientallen jaren zullen de aanpassingsproblemen zijn... Uh, maar dat blijkt helemaal niet plaats te vinden. Nee. Het lijkt wel alsof er, alsof er groepen, dat geldt niet voor alle Marokkanen en Turken en Nederland, maar dat er groepen zijn die erg gevoelig zijn voordat er, voor dat wat er op dit moment een groot aantal Arabische landen plaatsen, namelijk daarvoor... nou, radicalisering. En dan zie je dus die strijd dat die ook internationaal gevolgd wordt door, door Nederlandse, zeg maar, Nederlandse moslims die dan vertrekken vanuit, ook vanuit die Schilderswijk naar Syrië om te vechten. Nou is, ja. Kijk, nou is Geert Wilders een man, Geert Wilde man die vrij direct en vrij, vrij uh, offensief uh, denkt in dit opzicht. Die zegt tegen, tegen ons, er moet een grondwettelijk sharia verbod komen, actief anti-islamiseringsbeleid, bouwstop voor moskeeën hè, en buitenlandse criminelen moeten Eruit. Ik denk altijd dat hij draaft door. Maar is er welke oplossing zie jij nog? Eh, behalve die van Wilders, of moet die oplossing van Wilders het gewoon zijn? Uh, nou, nee, want je kunt op die manier geen. Ik bedoel, Dat, dat zijn er nou helemaal de, de, de, de regels van de rechtsstaat. En dan loop je natuurlijk altijd in een dilemma: aan, hoe verzet een tolerante samenleving ja. zich tegen intolerantie? Dat is een hele oude vraag. Uh, ooit eens door de, door de grote filosoof uh, Karl Popper gesteld. Um, en ja, uh, uh, Popper van, was van mening dat je dat heel radicaal moest doen. Ik, ik weet niet hoe je dit nog moet terugdraaien. Het probleem nou, dat is, is natuurlijk, een verzorgingsstaat kan geen immigratiestaat zijn. En omgekeerd ook, een immigratiestaat, zoals de Verenigde Staten, nee. kan geen verzorgingsstaat worden. Die fout hebben we gemaakt. We hadden een verzorgingsstaat. Een verzorgingsstaat bestaat op de voorwaarden van redelijk hoog opgeleide, zeer gedisciplineerde burgers... die een open, gezonde ja. relatie hebben met allerlei over, overheden. Mm -hmm. um, ja, als je daar als je grote groepen immigranten gaat toelaten... Mm -hmm. ja, dan krijg je verwarring en dan krijg je Nou, het hoeft natuurlijk niet. Het had en... niet zo hoeven zijn, Leon. Als je, als je, als je, als je het goed als had... op een, als we op een andere manier met, met onze migranten... Absoluut. Omgegaan, en niet ja. met zoveel tegelijk, denk ik ook. En veel meer gedoseerd en veel meer aangepakt. En ja, veel meer... En, en ook voorwaarden ja, opleiding. Nee, en, uh, en, en, uh, zoals bijvoorbeeld de, de meeste moslims... die naar de Verenigde Staten zijn gegaan... zijn hoogopgeleide moslims. Ja. Daar bestaan inmiddels en ook met... wel problemen. Maar, uh, met, met, maar dat zijn totaal, totaal hoog, andere orde. Leon, ik moet je gaan stoppen... want ja. we hebben nog, nog niet zo heel veel meer aan, aan, aan minuten over. En ik zou met jou langer door kunnen praten... maar we gaan ja. ook naar de tegenstanders van deze stelling luisteren. Dankjewel, Leon de Winter. Uh, ja, mijn ja. stelling is... Uh, we verkwanselen onze westerse waardenluisteraars. U kunt het tegeluid laten horen op 0800 21 P. Kuiper zegt, Eerdmans oneens. Niemand weet wat Westerse waarden zijn, die van Reagan of Bush soms. We verkwanselen helemaal niks. Henoor zegt mij, islam, dictatuur, allemaal... Nou, daar kom ik niet helemaal uit wat hij staat. Shark zegt, avondspits, we moeten opletten dat het niet te ver gaat... maar we moeten andere culturen hun eigen identiteit gunnen, denk ik. Eh, we gaan kijken naar een tegenstander via de telefoon. Erwin Plesman uit Noordwijk, goedenavond. Ja, goedenavond met Erwin. Dag Erwin. Zoals je hoort, ik ben het er niet mee eens. Nee. En waarom niet? Nou, ik zie vanmiddag op televisie een meneer, dat is gewoon een agent... die woont daar, die leeft daar. En die zegt gewoon vrolijk van, nou, ik zie dat beeld niet... van datgene wat meneer Wilders beweert... en die slechts één keer komt kijken. Vervolgens hoor ik ook een korpschef en die doet precies hetzelfde. Ja. Die zegt precies hetzelfde, wel. er is helemaal niks aan de hand daar. Op zich Gaat u maar slapen? En, en je gelooft het ook onmiddellijk? Nou, kijk, als een korpschef, dat zeg, kan ik daar toch wel vanuit gaan. Tenzij die meer ook loopt fantaseren. Nou goed, het, ze zijn het misschien onderdeel van het probleem. Ja, als je het zo bekijkt... En dan heb dan ik het over wegkijken. ook zoeken tot... Ja. ja, maar dat kun, je ook zeggen, dat kun je ook zeggen. Ik ga in Den Haag zitten kijken. Nee, maar kijk, wij gaan het erom. Kijk, Wilders gaat daar een ochtend rondlopen. Of een kwartier, geloof ik. Maar, maar er, is een, ja. er zijn wel onderzoekers geweest van Trouw. die daar wat langer hebben rondgelopen. Hè. En die hebben toch wat dingen opgeschreven. waarvan je zegt, nou, dat, dat, dat, is, dat is toch wel wat, wat, best wel schokkend. Ja, ja het ligt er wel moeilijk te kijken. Ik zelf ben van mening. Uh, mag ik het zo stellen? Ik hoor in Noordwijk. in een buurt waarvan ik zeg. Nou, daar worden de meeste alftunen, maar ik heb er totaal geen problemen mee. Oké. Okay. En ik zit, nu, ik zit hier nu 15 jaar. En ik kan me niet herinneren dat ik er ooit iemand gehad heb... die tegen zei, joh, je mag hier ook op. Nee. Nou, rustig blijven of, zitten, Erwin. Geen... Blijven rustig Wat zitten. Blijven, rustig blijven zitten in Noordwijk. Huh? Ja, ja, ik bedoel, uh, al die moeite doen van meneer Wilders... Die meneer Wilders maakt over het algemeen een hoop die, maar mm. die komt veilig snelheid uit. Oké, okay, dank je Erwin. We gaan naar... Excuus, nou gooi ik iemand eraf die ik had bij willen halen. Misschien kan die nog even terug willen. Boudewijn was dat. Meneer Hofman uit Groningen. Ja, geen uh, vriendelijk goedenavond, uh, Joost. Een vriendelijk goedenavond? Ja, ik zeg goedenavond. Goedenavond. Nou, ik, ik denk hè... Wij, wij staan voor iedereen klaar als Nederland. Dat is punt ja. Iedereen uh, mag komen... En nou is mij opgevallen eh, met wat u net eh, zegt. Dat er ernstige problemen zijn. Omdat er een uh, collectief aan uh, eenzelfde uh, eenheid uh, is. Uh, dat zijn dan mensen uit het buitenland. Die uh, hutje mutje uh, bij elkaar uh, zijn gepropt. Ja. Dan, is, dan zou ik willen uh, voorstellen, ga dat spreiden. Ja, dat is een beetje het SP geluid volgens mij. Die zeggen pak een bus en, en, en iedereen, uh, iedereen mixen. Nee, ja, ik bedoel, is dat fout? Ik ben, voor, ik ben er niet voor. Nee, ik ben er niet voor. Ik vind absoluut niet dat je mensen verplicht moet gaan mixen. Ik vind dat je mensen gewoon. Nee, nee, nee, dat heeft oh. niks te maken met verplichten. Want u had net ook gezegd, uh, vanuit daar gaan ze met elkaar babbelen en, en daarna gaan ze vechten in Syrië. Ja, maar wat wilt u dan? Wat wilt u dan? Wat wilt u dan? Nou, dat ze gewoon uh, onderdeel uitmaken van onze uh, Nederland. Dat is wat de, was, de wasmachine van de verlichting, hè, van Pim Fortuyn, daar geloof ik in. En volgens mij met ah, u ook. Ja. Dank u wel. Dank u wel, meneer ja, Hofman. Een vrein, ja, vriendelijke goede avond. Dat was hem. Paul Meijer Twitter, het praten helpt niet meer, maar zaken benoemen mag nog steeds niet. Er is een islamprobleem in Nederland. En we gaan naar Sherman, uh, die zegt eens: het wordt geaccepteerd dat anderen hun geloof aanhangen. Maar ze moeten wel respect hebben voor de Nederlandse samenleving. Ik ga naar Rashid Guarnoui. En hij is fractievoorzitter D66 in Den Haag. Goedenavond, Rachid. Goedenavond, Joost. Ja, ik vind Rachid ook nog een makkelijker klinken dan je achternaam. Ik heb, we kennen elkaar een tijdje, maar die achternaam lukt, lukt me nog niet. Um, Rachid, jij bent er ook geweest zaterdag hè, in de wijk. Ja, klopt. In, de, in de Schilderswijk. Wat, wat is je opgevallen? Nou, toen ik daar naartoe ging, heb ik met uh, allerlei bewoners gesproken in die wijk. Maar daarna ook met de politie. Of dat beeld wat, uh, wat in trouw wordt neergezet, of dat klopt, of ze zich daarin herkennen... En uh, niemand herkende zich in dat beeld. Uh, die voorbeelden, daar zeiden ze van, nou, oh, dat kan best wel eens zijn gebeurd. Maar het beeld wordt neergezet alsof de gemeente Den Haag daar niet meer de baas is. Alsof de politie daar niet meer de baas is. Alsof orthodoxe moslims bepalen hoe het straatbeeld uitziet. Ja. Dat beeld, dat klopt gewoon niet. Maar denk je, Regie, dat jij de waarheid hoort als je een paar mensen wat vraagt? Uh, kijk, die, die trouwjongens zijn cover daar gegaan. Die hebben daar lange tijd onderzoek gedaan. Hele verhalen gehoord. Ja, natuurlijk gaan ze dat niet aan een raadslid vertellen. Ze zijn wel gek. Joost, maar we hebben gesproken ook in een, een kapsalon En die vrouwen waren heel open, heel eerlijk. Uh, die hebben daar het verhaal verteld. We hebben gesproken met een... Uh... Uh, oud-voorzitter van die bewonersvereniging. Ze hebben gesproken met de politie... die daar al jaren uh, aan het werk is. Die hebben daar tientallen jaren ervaring. Ja. En die herkennen zich ook niet in het beeld. Dus als ik, ja, ik kan toch wel afgaan op het geluid van de, uh, van de politie... en de ervaringen van de politie. Ja, dat werd net ook gezegd. Ja, ik, ik geloof ook in de sterke arm. Daar moeten we ook ons, ons, ons vertrouwen baseren. Maar het kan zijn dat mensen in een bepaald patroon zitten... van jongens, dit, dit hebben we nog nooit aangetroffen. Dus dit klopt gewoon niet. Hier is, hier is niks aan de hand. Uh, rijen gesloten. Ja, Joost, maar ik bedoel... Uh, ik bedoel, die voorbeelden die in trouw worden genoemd... ja, dat zal vast wel eens zijn voorgekomen. Dat, dat ontken ik nou, ook niet. Nou, een patroon, hè? Ja, nee, maar, ja, dat, maar daar zit hem juist. Dat hij zegt, Het is een patroon en orthodoxe moslims bepalen wat daar gebeurt... en de politie is daar niet de baas en de gemeente is daar niet de baas... en het is een klein kalifaat. Daar herken ik me totaal niet in. Ik zit nu meer dan vier en half jaar in de raad. Ik, uh, ik ben daar geweest, uh, andere raadsleden die er ook regelmatig komen die zijn er geweest... en we hebben met andere mensen gesproken en die zeggen... dit signaal hebben we nooit gezien, ja. nooit gehoord, herkennen we ons niet in. En vandaar dat ik zeg... Die voorbeelden, Ja, dat zal wel gebeurd zijn, dat moeten we niet willen. De nee. modepolitie, die moet daar niet thuis. Ja. Maar de gemeente is de baas in die wijk. ziet hoe verklaar je, als er niks aan de hand is... Hè, dat hals over kop de, onze vicepremier Ascher daar uh, vanochtend uh, geweest is in die wijk? Nou, dat, dat verklaar ik omdat trouw een, gewoon een belangrijke krant is... Uh, dat is niet zomaar opgeschreven. En die, uh, die journalist die heeft er ook een tijd gezeten. Maar ik vind zelf de duiding die ze verder aan het artikel hebben gegeven... door daar een sharia-wijk een kalifaat van te maken... al staat het tussen aanhalingstekens. Hmm, ja, zo staat het. Ja, daar ja. schrik ik ook van. Ja, ik dat trouwartikel las, schrok ik ook. Dus ik maar ze ook verzinnen ze zuigen het dan. toch niet uit hun duimresiet, die, die trouw. Het zijn, in, nogmaals, het zijn geen echte populisten, zou je zeggen, aan die, aan die kant in trouw. Nee, uiteraard, maar ik zeg ook, die voorbeelden die ze noemen... Nou, daar geloof ik wel dat trouw dat heeft uh, ervaren en ja. dat die verhalen zijn. Maar het etiket wat ze er vervolgens op plakken, dat, daar, daar ben ik niet ja, het niet eens eens. Het is geen kalifaat en het is geen saria Rijk nee, en de gemeente. Nog even, ziet, dat zijn typeringen van, niet van de, van de journalisten, maar van de bewoners, hè? Die zij hebben opgeschreven. Ja, ja. ja. ja maar als een paar bewoners dat zeggen en die journalist die dat versterkt... Ja, daar ben ik het niet mee eens. Nee, en dat nee. beeld ken ik ook niet. En dat beeld geloof ik ook niet. En, dat, en ik wil het ook niet. Ik bedoel, nee. als, als Wilde zegt: Ik wil geen Sharia-wijk in Den Haag. Dan ben ik het helemaal met hem eens. Ik zeg: Als ze Sharia-wijk willen, dan moeten ze in Saudi-Arabië gaan wonen. Dat heb ja, je die al. Maar dit is het begin: Wordt, wordt er gesuggereerd. En dat is, dat is waar, we, daar, waar, waar, waar we het over hebben. Rashid, ik, ik dank je wel. We gaan nog vier minuten luisteren naar de bellers die ook gaan, op jou gaan reageren. Dank je wel, Rashid. Oké, okay, raadslid, zelfs fractiehoezitter van D66 in Den Haag. Hoorde u spreken. U kunt nog meedoen. Um, hashtag eens, hashtag oneens. De westerse waarden worden verkwanseld. Dat is mijn stelling. Duivende wit, zeg maar, ik heb meer last van de Frans Bouwer. Draaiende dronken tokies die op een bierkratje in de voortuin naar voorbijgangers schreeuwen. En de meisner Twitter eens. We moeten multicultureel denken, maar onze authenticiteit behouden. Ik ga naar Wilbert Stuifbergen uit Den Haag. Goedenavond. Ja, goedenavond. Wilbert. Ja, ik ben het niet met de uh, stelling eens. Uh, ik, ik ben zelf een inwoner van Den Haag, ik noem mezelf een haagenees. Maar ik kom er wel regelmatig in de uh, schilderswijk en ik, ik, ik merk er niks van. Maar goed, het zou kunnen gebeuren. Hmm. Maar uh, de stelling is westerse waarde en dan vraag ik me af wat je eronder verstaat. Ja, nou, daar kunnen we nog een half uur mee vullen, maar onze, onze kernwaarde... Ja. En, dan, en dan hebben we het over over over, over vrijheid van, van, van, van, van, van meningsuiting, vrijheid op, op, op straat. We hebben het over onze, onze, onze veiligheidsgevoelens. Ja. Je hebt je kunt gelijkheid tussen man en vrouw. Enzovoort. Ja, maar goed, dat, dat is, daar maken wij een lachertje van. Met name onze regering die werd net Lodewijk Asje genoemd. Mm. Nou, die heb ik uh, een half jaar geleden al een keer aangesproken... over de, zijn normen en waarden. Want, uh, en hij heeft me beloofd dat hij antwoord zou geven. Dat heeft dan wederom te maken met China. Daar heb ik het heel vaak over. Ja, dat weet ik. En ik moet, ik moet nog steeds wachten op antwoord. Dus, nou, uh, dan... En onze, onze minister Ploemen, uh, die heeft bijvoorbeeld gezegd over onze normen en waarden... ze vindt dat, uh, dat schandaal in Bangladesh... we moeten nou op de schone kleren gaan letten. Maar als die kleren uit China komen... Dan houdt ze de nee. mond veel. Oké, okay, Wilbert, dankjewel. Uh, we, we gaan naar Omar. Hij komt uit Den Haag ook. Goedenavond. Uh, goedenavond, Ores. Ik woon zelf in uh, Schelderswijk. Ja. Ik heb Asher vandaag ook verteld dat hier een kalifaat is. Hij is toen weggelopen. Nee. Ik heb Asher duidelijk gemaakt wat ons overkomt. Ik ben een uh, christen Egyptenaar. Ik woon jaren hier in Schelderswijk, hier van Meersstraat. Al die winkels om me heen, het cijfer dat je noemt islamitisch. Er is niks anders dan dat. Als ik feesten geef, zouden ze voor de deur van: niks niks te muziek. Waarom jij dit, waarom jij dat? Ja, maar u bent het met me eens, Omar, met de stelling. Ik ben het volledig eens. Dit komt door. Dankjewel, Omar, want we gaan nog even naar de andere lijnen die mij ook bereiken. Jacob uit Delft, goedenavond. Ja, ik ben het eens met de stelling. Twee dingen. Nou, ik heb begrepen dat dat deel van de wijk ook verwaarloosd is qua huisvesting. Daar moet wel wat aan gebeuren. Dan kan je ook de goede eisen stellen aan de bewoners. Godsdienstig fanatisme is waar en ook de wereld absoluut af te keuren. He, uh, wij Blanken hebben wat dat betreft ook vieze uh, handen als we kijken naar wat we met, met de Indianen hebben geflikt mm. in de Verenigde Staten. En ik noem nog een ander voorbeeld. Uh, zeer fanatieke uh, Joden die denken dat ze niet uh, in Israël, dan, die denken dat ze niet in dienst hoeven en die ondertussen ja. wel van een uitkering leven. Dus uh, ja, die nuance wil ik er wel die in aanbrengen. Die pak je erbij, in, in maar aanbrengen. eens, maar met uh, een kanttekening Jacob. Ik, ik zet hem erbij. Ja. Dankjewel Jacob Grit uit Delft. Ik zie nog op Twitter Leen Kool die zegt... ...oneens Nederland verandert. Het Nederland van 1800 is ook niet het Nederland van 1950. Ik geloof in de kracht van democratie. Op mijn stelling we verkwanselen onze westerse waarden... ...zegt Thijs Glas. Eerdmans bent oneens. We moeten aanvaarden dat we in een globale samenleving leven... ...en niet vreemdelingen haat omarmen. Pieter Nel zegt Eerdmans oneens. Deze discussie gaat weer tussen de kat- en de hondenliefhebbers... ...rechts of links. Daar kan dus niemand tussen een brug slaan. En uh, Wil van Wegen zegt heel simpel: wij verkwanselen zoveel. Heeft ik eens, dit was hem. U kunt op deze zender straks naar kunststof luisteren. Luisteraars dan: alle aandacht voor cabritje Claudia de Brij. Een aanrader lijkt me. Vannacht zijn onze vrienden van de nacht ook weer aanwezig op Radio 1. Daarin onder andere Harry van Bommel van de SP over het EU-debat. Weerman Reinier van den Berg is er over tornado's. En ook Henk Krol zit in de uitzending vanaf twee uur dus vannacht op Radio 1. Volgens op Twitter. Com, apenstaartje, avondspits, WNL of Ed Eertmans. We zullen vanavond deze uitzending voor u klaarzetten. Morgen is Radio Roeptoeter weer terug hier op Radio 1 vanaf half zeven. Een heel fijne avond. Graag tot morgen. Tot avondspits.